Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Grote steunbetuiging voor Erdogan in Istanbul. Stad nog steeds onrustig. Britse premier Cameron overlegt met Poetin over Syrië. En ook Rotterdam heeft nu een slavernijmonument. Het weer. Morgen is zon. Later op de dag stroomt zeer warme lucht het land binnen. De bewolking neemt toe. En in de namiddag of avond valt er soms wat regen. Het wordt 21 graden in het noordwesten en 28 in het zuiden. Dinsdag en vooral woensdag zeer warm... Het wordt 28 tot plaatselijk 35 graden. Na een onrustige nacht in Istanbul zijn opnieuw mensen massaal de straat gegaan om te demonstreren. En ook zijn er nu tienduizenden mensen naar een bijeenkomst gekomen van premier Erdogan en zijn AK-partij om hem te steunen. Correspondent Bram Vermeulen is bij die steunbetuiging aan Erdogan. Bram, hoe verloopt deze steunbetuiging? Ja, er zijn tienduizenden en tienduizenden aanhangers van premier Erdogan... Uh, ...hier naar Zetimbedoel gekomen om in een steun te betuigen aan de premier... ...die nu al weken onder vuur ligt uh, door het andere deel van de samenleving... ...waarvan we zoveel hebben gezien, op taxi. Uh, dus het plein gaat vol met mensen die zwaaien met de vlag van de AKP. En uh, premier Erdogan intussen haalt uit naar zijn vijanden... ...onder andere de internationale pers... Uh, hij spreekt over een samenzwering tegen hem. En hij onderstreept ook dat Taksim niet Turkije is. Wat Taksim is niet het echte volk. Dit is de ware natie, zegt hij. Ja, hij, hij ziet er casual uit. Toespraak en geruit hem aan. Maar hij slaat dus een zeer harde toon aan. Hoe reageren zijn aanhangers? Ja, mensen zijn uh, met, met bussen, met boten, met uh, alles naar, naar hier gekomen om, uh, om die steun te betuigen. Uh, niet helemaal duidelijk of dat uh, georganiseerd is, maar de partij is, zoals bekend zit, heel veel aanhang uh, in alle straten en alle wijken van, van Turkije. Dus het is wel eens makkelijk om uh, te organiseren. Tegelijkertijd, op weg hier naartoe uh, heb ik een uh, grote, grote massa van mensen weer gezien uh, op de been in de andere helft van de stad. Het vaccinplein is, zoals je weet, hermetisch afgesloten voor betogers, maar... Uh, rondom Taxi, rondom de heuvel waar Taxi op ligt... daar hebben wij weer duizenden betogers team lopen... die toch proberen op een of andere manier bij dat plein te komen... om hun afkeer uh, te laten horen over met name de gebeurtenissen van gisteren... toen het Gezi-park met grof geweld werd opruimd. Ja, Afgelopen nacht is dat dus gebeurd. Hè. Is te verwachten dat de politie opnieuw uh, op een harde manier ingrijpt? Nou, dat, uh, dat doet de oproerpolitie uh, al de hele dag, de hele ochtend uh, en ook deze middag. Uh, in een aantal wijken, zoals in Djangir, in Arbeer, in Kourtelous, maar ook in Ankara weer zakelijk nog uh, met de bekende beelden. Van Draaghals, van Waterkanonen die mensen wegspuiten. Het probleem waar ze nu tegenaan lopen. is dat uh, uh, heel veel betogers. willen laten zien dat ze het niet opgeven. Ook al is Taksim en Gezi Park uh, nu opgegeven. Ze blijven gewoon komen om te blijven demonstreren. Dus als de premier Erdogan dacht. dat het nu afgelopen zou zijn, dan komt hij bedrogen uit. Bestaat er een kans dat de aanhangers van Erdogan. Uh, de confrontatie zoeken met de uh, anti-regeringsbetogers? Of omgekeerd? Daar zijn u mensen wel bang voor, maar ik, uh, ik denk het eigenlijk niet. Je moet je voorstellen dat de betoging voor Erdogan. Uh, kilometers en kilometers ver van uh, dak uh, vandaan ge gehouden wordt. En we moeten ook bij zeggen dat uh, ja, de politie zich in de afgelopen week... eigenlijk vooral als boksbal heeft opgesteld... Maar dat had ook betekent dat de woede van de betoven zich op de politie richt en niet op de aanhang van de regeringspartij. Ik denk wat dat betreft dat de orde troepen, de veiligheidsmensen uh, uh, ook al hun best doen om te voorkomen dat het tot dat soort botsingen zou komen. Uh, hier in Zee Timber, nu, waar Erdogan nu spreekt, uh, is de stemming buitengewoon vredig. Uh, in, rondom Taksim wordt er geknopt niet met AKP-aanhangers, maar gewoon met de politie. Bram van Meulen in Istanbul, dankjewel. En in Amsterdam demonstreren zo'n duizend mensen tegen het harde optreden van de politie in Istanbul. De groep loopt van het Rokin via het Muntplein naar het Vondenpark. En de betogers willen op die manier hun steun betuigen aan de betogers in Turkije. De Britse premier Cameron praat op dit moment met de Russische president Poetin. Het enige onderwerp op de agenda is de situatie in Syrië, de burgeroorlog. Correspondent Arjan van der Horst in Londen. Arjan, wat wil Cameron bereiken met dit gesprek? Ja, de Britten willen dat Assad aan de onderhan onderha onderhandelingstafel komt. En er moet een internationale vredesconferentie komen... die dan uiteindelijk moet leiden tot een overgangsregering. Nou, hoe krijgen ze dat voor elkaar? Door de druk op te voeren, door wapens te leveren... aan de Syrische opstandelingen, zoals de Amerikanen nu ook aangekondigd hebben. Maar ja, dan kunnen ze natuurlijk niet zonder Rusland. Rusland is een belangrijke bondgenoot van Assad... De Russen leveren wapens aan de Syrische regering... hebben dus veel invloed op Assad. En Cameron wil nu dat Poetin die invloed aanwendt... om Assad alsnog aan de onderhandelingstafel uh, te krijgen. Uh, we zien nu de camera's gericht op een lege perszaal in Downing Street, Poetin en Cameron kunnen nu elk moment naar buiten komen. En wellicht dat we dan meer ho horen of er misschien schot zit in de zaak... dat er misschien een vredesconferentie komt. Ja, Cameron heeft vooraf gezegd dat, dat Groot-Brittannië op dit moment... geen wapens wil leveren aan de opstandelingen. Gaat dus minder ver dan de Amerikanen. Hoe kan die Rusland zo ver krijgen? Dat is een beetje speculeren, hoor, maar dat, dat ze inderdaad inzetten... op zo'n vredesconferentie en de druk op Assad vergroten... Nou ja, die wapenleveranties spelen wel een rol. Dat was voor Cameron ook een belangrijk drukmiddel. Niet zozeer om ervoor te zorgen dat de opstandelingen deze strijd gaan winnen... maar om te voorkomen dat Assad de strijd gaat winnen... en dus zo Assad onder druk uh, kan zetten. Cameron zit wel in een heel lastig pakket. De Britten, zoals je kunnen, kan herinneren, dat zag je de afgelopen maanden... die liepen voorop samen met de Fransen om dat Europese wapenembargo op te heffen. Uh, die minister van Buitenlandse Zaken, William Hake, heeft het herhaaldelijk gezegd willen alle opties openhouden, ook het leveren van wapens. Maar Cameron zegt, we hebben nog geen besluit genomen. Dat kan ook niet, want de premier heeft ook gezegd... dat hij eh, eerst toestemming van het parlement wil krijgen. En het lijkt erop dat hij die steun niet gaat krijgen. De Labour-oppositie, zijn kleine coalitiepartner, de de liberaaldemocraten... en toch ook wel een aanzienlijk aantal parlementariërs... van de conservatieve partij, allemaal hebben ze grote twijfels. We hoorden vandaag ook vicepremier Nick Kleck die zegt, wapens leveren aan de Syrische opstandelingen geen goed idee. En vooralsnog ja, lijkt het erop dat de Britten niet het Amerikaanse voorbeeld volgen. Arjen van der Horst in Londen, dank u wel. In Zoetermeer is gisteravond een man uit Curaçao opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een recent gepleegde moord op het eiland... meldt het Openbaar Ministerie. Of het gaat om de moord op de politicus Helmin Wiels is niet duidelijk. De man is aangehouden op verzoek van het OM op Curaçao. Hij is vanmiddag voorgeleid aan de rechtbank in Rotterdam en wordt zo snel mogelijk overgebracht naar Curaçao. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Op een begraafplaats in Dirksland in Zuid-Holland zijn ruim 20 graven vernield. Grafstenen zijn omgetrokken of omvergetrapt. Agenten vonden de vernielde grafstenen vanmiddag na een melding. De politie is een groot onderzoek begonnen. Vrijdag waren er nog mensen aan het werk op de begraafplaats. Volgens hen waren toen de graven nog intact...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 De Verenigde Staten zijn onder voorwaarden bereid in te gaan op de uitnodiging van Noord-Korea voor hervatting van de gesprekken. Het Witte Huis zegt dat Amerika altijd open staat voor een dialoog. Maar een woordvoerder benadrukt dat de Noord-Koreanen niet op hun woorden, maar op hun daden worden beoordeeld. Amerika wil dat Noord-Korea zijn nucleaire programma opgeeft en zich houdt aan de resoluties van de VN. Eerder dit jaar dreigde Noord-Korea met militaire actie tegen Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Nadat de VN het land nieuwe sancties had opgelegd na een kernproef in februari. In de Bungalowpark in Eichhorst in Overijssel is vannacht mogelijk brand gesticht in drie vakantiehuisjes. Eén huisje brandde helemaal af, zegt de politie. In alle drie de woningen lagen op het moment uh, van de brand uh, mensen te slapen. Dat is natuurlijk erg verontrustend, het schrik zit er goed in en we nemen deze zaak heer, zeer hoog op. Niemand raakte gewond. In het tweede huisje konden bewoners de brand zelf blussen. In het derde bungalow is geprobeerd brand te stichten... maar het vuur ging er vanzelf uit. De politie gaat uit van brandstichting... omdat er in het derde huisje sporen zijn gevonden die daarop wijzen. Bij aanslagen in verschillende Iraakse steden... zijn zeker dertig mensen om het leven gekomen. De daders hadden het gemunt op shiitische wijken. In Basra, in Zuid-Irak, gingen twee autobommen af. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Ook in Al-Qud, in het midden van het land, explodeerden twee bommen. Daar vielen zeven doden. In Mosul in het noorden van Irak, werd een politiepost onder vuur genomen... Bij die aanslag werden zes agenten gedood. Het is nog onduidelijk wie er achter de nieuwe reeks aanslagen zit. De autoriteiten denken aan Soenitische moslim-extremisten... of aanhangers van Al-Qaeda. Na Amsterdam heeft nu ook Rotterdam een slavernijmonument. Minister Plasterk onthulde het vanmiddag. Op de plek aan de haven waar schepen vertrokken... om via ruilhandel in Afrika slaven te krijgen. Het is dit jaar, 150 jaar geleden, dat Nederland de slavernij afschafte. Rotterdam heeft ook een herdenkingsplaats gekregen... omdat in de stad meer dan 80.000 nazaten wonen van slaven. Vooral uit Suriname en de Nederlandse Antillen. De kunstenaar Alex da Silva heeft het monument ontworpen. Het is opgetrokken uit allerlei soorten staal... en lijkt op een schip met daarop dansende figuren. Sinds 2002 staat het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Sport. Hebke Zonderland turnde dus zojuist zijn eerste oefening... sinds de Olympische Spelen van Londen vorig jaar. Hij deed dat in Ahoy Rotterdam bij het NK Turnen. Edwin Cornelissen, je hebt het gezien. Hoe zag het eruit? Het zag er uh, heel goed uit als je bedenkt dat hij inderdaad tien maanden lang zich niet in wedstrijdverband heeft uh, laten zien. We wisten allemaal van tevoren dat je niet zijn beste oefening ooit hoeft te verwachten. hier. Hij ging niet voluit, maar deed toch twee vluchtelementen. Niet direct na elkaar, maar met een tussenzwaai. En uh, dat maakt meteen indruk op dat publiek. Het publiek dat massaal was afgekomen op uh, Epke Zonderland. De tribunes liepen voor hem vol. En mensen vonden het vooral prachtig om hem eens in actie te zien hier in, uh, in eigen land. Want het heeft inderdaad zo'n tijd geduurd. En het was voor het eerst dat we hem echt weer eens in een wedstrijdoefening zagen... Die, uh, toch nog hoog beloond werd met een uh, 14,9. Dat is natuurlijk niet zo'n score zoals ze die in Londen neerzetten. Maar wel ruimschoots voldoende om Nederlands kampioen te worden op de rekstok. Zoals die even daarvoor ook al kampioen werd op de brug. Met een oefening die, die, eigen, die er eigenlijk nog zuiverder en netter uitzag. En waar hij echt al het hoge niveau liet zien. Uh, wat we ook op mondiaal niveau van hem, uh, van hem verwachten en uh, gezien hebben in het verleden. Kortom, Epke Zonderland is terug van weg geweest. Gaat de komende maanden heel hard trainen. Want uiteindelijk wil hij er staan op het WK in Antwerpen begin oktober. En dan wil hij zijn allerbeste kunnen weer laten zien. En dan hoopt hij ook een gooi te doen naar de wereldtitel. Tennis en Robin Haas heeft zich geplaatst voor de tweede ronde... van het Grastoernooi in Rosmalen. Hij versloeg de Argentijn Maier in drie sets. Ook Michele Krajitschek is door naar de volgende ronde. Zij was in twee sets te sterk voor Soler uit Spanje. Kiki Bertens werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Balken Mollema is als tweede geëindigd in de wieleronde van Zwitserland. Mollema reed een ijzersterke afsluitende klimtijdrit... waardoor hij opklopt naar de tweede plaats in het eindklassement. De tijdrit werd gewonnen door de Portugees Rui Costa... die zich daarmee ook verzekerde van de eindzegen in de ronde van Zwitserland. En nam de leidersstrijd over van Matthias Frank... die een groot deel van de etappenkoers aan de leiding ging. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben de derde wedstrijd... op de World Hockey League gewonnen... Hockey-dwerg Chili werd met 10-0 verslagen. Nederland eindigt door deze eenvoudige overwinning als eerste in de groep... en speelt dinsdag in de kwartfinale tegen India. Bij de World Hockey League draait het behalve om de winst van het toernooi... ook om startbewijzen voor het WK volgend jaar in Den Haag. Overigens is Nederland als gastland al zeker van deelname. Er is verkeersinformatie bij de AWB bijna Slaan. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat file tussen de Meren en Woerden 4 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden, duurt nog de hele dag. Op de A27 Breda richting Utrecht staat file na een ongeluk tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkem. Inmiddels 5 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. De hoofdpunten van dit uitgebreide NOS-journaal... grote steunbetuiging voor Erdogan in Istanbul... stad nog steeds onrustig. De Britse premier Cameron praat in Londen... met de Russische president Poetin over Syrië. En ook Rotterdam heeft nu een slavernijmonument. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zo dadelijk de VPRO met Studio Itzada.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 Het is Radio 1, VPRO, Studio Itzerda. Ik ben een echte radioman, luistervrienden. Slechts één keer ben ik op tv geweest. Dat was een flink aantal jaren terug in het programma Wedden Dat. Mijn derde ex-vrouw is toen voor een vaag doel de weddenschap aangegaan... dat zij, Gubbelin Doet doekt, zeven ex laffers zou kunnen determineren... met enkel haar neus als zoekmachine. Ja. En daar stonden wij dan, vulva-zwagers, onwennig onder de felle studiolampen... tussen de televisiekamera's naast elkaar opgesteld. En zie daar, mijn derde ex-vrouw, aan de arm van showhost Carlo Boshaar. Ik weet dat ik het kan! Ze buigt zich voorover naar de eerste proefpersoon, Scant zijn lichaamsgeur met haar charmante reukogaan. Diederik, ben jij dat? Mm, Diederik knikt. Dat is goed, ja Carlo. En vanuit de zaal weer klinkt een daverend applaus. Geen kunst, dacht ik nog. Ja, maar Diederik is gymnastieke leraar en ruikt altijd naar oud zweet. Zo vervolgt ze het rijtje mannen van haar leven. Johan, die zelfs ik op 10 meter afstand kan herkennen aan zijn goedkope aftershave. Vervolgens Jans Bek, die immer geurt naar zware sjeck. En toen kwam ze bij mij. Oeh, moeilijk zeg, moeilijk. Ze gaat met haar neus langs mijn nek richting mijn oksel. Nee, nee, zegt ze. Deze komt me niet bekend voor. Hoorde de klok. Nou, was hij zeker niet goed genoeg in bed. Rap Carlos die ik op dat moment graag een knie in zijn kruis zou planten. Opeens... Ik, je het gaat zeggen. ik weet het, roept ze blij. Ik weet wie jij bent. Onducht, jij bent... Marten Minkema! Eh, uh, eh... Uh, ik... Ik ontken alles. Maar ja, de neus die je... Uh, Vergis zich niet zo vaak. En van alle zintuigen is de reukzin het meest onontkoombaar. Je neus kan je niet afschuiten, zoals je ogen, die kun je dicht doen. Geur kan je niet ontwijken, zoals fysiek contact met iets of iemand. Het zusje van geur, de smaak, werkt pas als je iets in je mond steekt. En zelfs het gehoor kun je overstemmen door over de geluiden heen te praten. Maar geur komt bam rechtstreeks binnen in het brein alsof er geen deur is. Maar een brede vierbaansweg naar de hippocampus en de amygdala, Naar onze emoties. Naar onze herinneringen. Die reukzin. Daarover in deze derde aflevering... in de zintuigenmaand van uw studio Itzerda. Ik doe het tegenwoordig niet zo heel vaak meer. Want ik heb het al heel vaak gedaan. En ik ben bang dat het... Opraakt, als ik het te vaak doe. Maar gisteren heb ik het toch gedaan. Ik ben naar boven gegaan. Naar de zolder. Precies weet ik waar het is. Ik heb het gepakt. Ik heb het uit de hoes gehaald. Waar het in zit. En ik heb mijn neus gestoken. Op dat plekje waar precies die geur is. Die geur van... Van... Poeder uit de poederdoos, uh, de haar van die zachte bruine krullen... En, en de geur van de smaak van de lipstick. En het was er nog helemaal. In het suède jasje van mijn moeder. Die al 34 jaar dood is. En vanochtend dacht ik... zou ik eigenlijk net zo ruiken als mijn moeder... En zou mijn kind dat later ook zo lekker vinden? Al dus... Al dus onze... Didi Bangma. Ja. Heel herkenbaar. Ik denk dat bijna iedereen ergens diep achter in de kast... wel een geur bewaart van een dierbare uit het verleden. Misschien geneesbewust eens bewust bewaart, maar gewoon nooit opgeruimd. Om er soms bij het zoeken naar iets... opeens weer op te stuiten. Mijn opa die rookte sigaren. En nog twintig jaar na zijn overlijden... rookt ze toch verder goedgeluchte studeerkamer... naar een sigaren. En niet zomaar naar sigaren, nee, naar zijn sigaren. En wat dat nou is? Ik weet het niet. Het moet een soort co combinatie zijn geweest. Een combinatie van, van, van die sigaren... en van hoe hij zelf rook. En van, zijn, van zijn aftershave, volgens mij was dat de Old Spice... Er zat dus iets bij. In ieder geval uh, mijn oma... die had ook nog een stapel oud linnengoed in de linnenkast liggen. Al jarenlang ongebruikt, strak opgevouwen. En na haar dood heeft mijn moeder... die hele stapel linnengoed in één keer opgepakt en mee naar huis genomen. En ook daar, in die stapel linnengoed, zit nog steeds mijn oma. Hoe lang zou die geur meegaan? Zolang als er mensen leven die mijn oma hebben gekend... Of nog langer, zegt de vinders van dat linnengoed later van. Nou, even wassen je lakens hoor, dan, uh, dan kunnen ze nog jaren mee. Want of een geur prettig is of niet. of je dat nog fijn vindt of niet. Dat, dat, dat hangt erg samen met die associatie. Maar sommige geuren, daar wil je gewoon van af. Die zijn niet voor niets verdwenen. Zoals een geur, zoals de geur van de open riolen. van de grachten, waarin zoveel gepoept als uh, gewassen werd. Het moet vroeger vreselijk gestonken hebben in Amsterdam. En ik woon in een uh, Haarlemse straat die niet voor niets... de Gedempte Raamgracht heet. Want die raamgracht die was een bron van ziektekiemen... en is daarom dichtgegooid, gedempt. In staan er nu stinkende auto's, maar dat zeiden. Daarbovenuit, losgezongen van de poep en de pies... hadden dorpen vroeger soms ook eigen specifieke geuren. Zoals de stadjes en de dorpen rond de Zuiderzee... Ik in het hart, Monnikendam. Je ja, had hier is de beroemde Zuiderzeeharing. Dat waren grote scholen haring die de Zuiderzee opkwamen zwemmen... om daar te paaien op dat minder diepe water. Ook Ansejovis deed dat. Dus op de Zuiderzee werd voor de Afsluitdijk in hoofdzaak oh. haring en ansjovis is gevangen. Ja, ik zou het maar hand willen geven, maar het is allemaal vies. Ja, nou. <lacht> nou ja. heb je meteen de, de lucht van Monnikendam. Ah, lekker. <lacht> ruik ruik helemaal niks, hoor. Nee. nee. En dat Monnikendam zo'n belangrijke haringdrogerij was, komt omdat in 1446 hertog Philips de Goede, ik stel het even aardelijk, een handvest uitvaardigde dat haring niet op zee verhandeld mocht worden. Haring was voedsel en het moest zo vers mogelijk aan de wal worden aangevoerd. In een stad die een visafslag had. Dan waren er rond de Zuiderzee aan deze kant drie van die steden. Enkhuizen, Monnickendam, Harderwijk. Monnickendam ligt in het midden, had de mooiste achter landverbindingen. Dus Monikodam werd eigenlijk de belangrijkste van de drie toen. Die vis die hier aangevoerd werd, die werd dus zo snel mogelijk gedroogd... om het meer dan twee dagen houdbaar te kunnen laten zijn. Wat is dit dan? Dit, dit, is het, dit, dit wordt de is... rook doen. Oh, dit is het rookding. Kijk, rook. dat is een... Uh, Jan op een, uh, een kleiner en deze is even breder. En vroeger had je dus hele huizen waar ze in rookten. Echt gewoon echt hele grote gebouwen. Dat, uh, er stonden drie gedeeltes en daar hingen dan ik weet niet hoeveel duizend haringen in. Lekker. He, dat is wat je hierachter ziet, al die rokerijtjes. Het hele complex, dit was allemaal rokerij. Jan zijn vader zat hier een klein stukje verder naar een nieuw huizen staan. Of hier, dit is het, een nieuw huis. En hoe werkt dit? Dit moet erop? Dat komt erop, dit is de onderkant. En dan hang je dus uh, de aal of de makreel hang hier met speetjes op en dan kan die kap kan weer op. Ja, en dan gewoon dicht laten. En dan laat je hem dicht, ja. En hoe lang moet het dan uh, trekken, zeg maar, roken? Nou, dat is een beetje afhankelijk van de soort. De grote dikke magreel heb, dan zitten ze er twee uur in. En dan heb je wat dunneren en kleintjes. En, en je hebt mooi warm weer. Dan zijn ze al in uh, anderhalf uur zijn ze klaar. Zo rond 1920 was door heel Monikendam heen waren rokerijen. Uh, ergens tussen de 30 en de 40. Toen kon je dus die rooklucht overal ruiken. En gek, Monikendam was volgend een Lekkere lucht. En uh, rook bracht werk. heb een collega van me gehad, die kwam in zijn goede pak nog even kijken die zegt ik vind dat zo lekker ruiken. die had er een minuut of vijf bij gestaan en die kreeg een op Zee, commentaar. Hij zei wat heb je eigenlijk gedaan Heb je in de brood gestaan ofzo. Nee, nou, in je moet kon ramp je vroeger niet lopen. Daar rook je allemaal zo. Ja. moeder wou op een prooien, die ging eens kijken of dat geen uh, vis geroken, anders konden de kleren niet buiten gaan worden. Het ja. stond alles in de stond alles de ja. kwam, de was niet buiten. Nee. Het altijd zuidwestenwind zoals nu. Nou kon, je, nou, kon je wassen. Kon je als hij wel eh, per de wind draait, dan kon je weer opnieuw beginnen met wassen. Zou dat zo zat het feit in elkaar toch. Uh, nou ja, hoe ziet een rokerij eruit? Dat is een gebouwtje. hokken van een meter breed ongeveer. waar die vis in wordt opgehangen aan speten. En in zo'n rokerij konden 10.000 haringen hangen. En daarop stond dan een heel kort schoorsteentje. En dat korte schoorsteentje, daar kwam dus een hoop rook uit. En dat woedde dus inderdaad over de stad heen. Dus op bepaalde dagen kon je de was maar beter niet buiten hangen om te drogen. Dat is, dat is wel waar. Je zag echt de rookwolken dan over de stad gaan. Maar die, die rooklucht, vermengt met die vislucht. Ja, je moet er van houden. Maar er zijn echt een hoop mensen die dat een lekkere lucht vinden. Kijk, dit is het vuur, Mothe, waar we mee roken. Het zaagsel. Nou, het is ook geen zaagsel. Hoor. Het is wel een zaagselbrand niet. Maar het is gewoon een beetje. De bij een Jan rook praktisch alleen maar met, met mot, ik rook me heel veel met houtjes, ik hou van een beetje vuur erin, ik doe ook alles uh, een, een blokje eiken erbij, He, vooral, vooral met kwekaaltjes vind ik uh, een beetje meer vuur erin, dan krijgen ze wat gaarder, wat zachter, mooi rood onder het velletje, nee maar dat is ook van, van smaak en uh, ja wat, wat vind je lekker? Ik heb uh, een paar jaar uh, niet op, op Monogram gewoond. En dan ging ik terug en dan reed ik over de Lange Brug. En dacht ik, oh, zo lekker die lucht. Gewoon heerlijk. Maar als je in je bed ligt en als je raakt dan je, je lakens... dan wil je wel wat anders ruiken. Ja, van... ja, maar het heeft iets nostalgisch... als ja. je maar niet de hele tijd een nation slaapt. Ja. Het gaat allemaal uitzweten. Nee, echt waar? Oh, je ja. bent zelf ook je, ben, je wordt zelf ook gerookt Maar dat krijg je er niet meer uit als je daar... De ja, wel hoor. Goed was je in... Uh... Komt het, gaat het uit? Drie keer achter elkaar. Ja, en of even vlekken naar de sauna, gaat het ook wel uit. U hoorde. U hoorde. Martin Visser en Jan Jonker, hobbyrokers van Paling, Makriel en zo meer. Als ook Paul van het Hof, stadsgids en medewerker van Waterlandsmuseum... de Speeltoren in Monnikendam. In dat museum is de rooklucht van Monnikendam nog te ruiken. Niet door het hele pand heen, maar ze hebben het weten te vangen in een kistje... met ouderwetse houten spitten, waaraan de bokkingen hingen. En dit is nog steeds Studio Itzerda van de VPRO op Radio 1. Over reukzin ditmaal. En dat is omdat het deze hele juni zintuigenmaand is bij Itzerda... We hadden het eerder deze maand al over tas gezichtsvermogen en nu dus geur. Ik herinner me de geur van een kunstwerk dat ik als kind bezocht... in het Stedelijk Museum van Amsterdam. Het heette The Beanery. En is gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Edward Kienholz. Het is een uh, driedimensionale replica van een stamkroeg. Van de stamkroeg, moet ik zeggen, van Kienholz, Waar je zowat tussen de poppen, de, de stamgasten, kunt gaan staan. En die allemaal een klok als hoofd hebben. Dat vond ik heel eng. En dan die geur. Ja, die geur. De Binary was een aantal jaar opgeborgen, maar is nu gerestaureerd. Inclusief die geur. En staat sinds kort weer om te bewonderen in dat stedelijk. Kunsthistorica Karo Verbeek is daar ook. Ze bestudeert geurende kunst. Je ruikt het hier al. Wat ruiken we dan? Het is een beetje een weeëige geur. Licht zoet, maar ook iets bitters. Dat bittere dat komt van de as, dat weeige is de ammonia en bier en mottenballen. Dat is dat beetje muffige, maar je ruikt ook het materiaal. Er zit allemaal kunsthars over die figuren die aan de bar zitten. Dat je die echte stoffige kroeglucht. Ik denk dat ik een jaar of twaalf was toen ik voor het eerst de beanery zag. Ongetwijfeld heb ik hem ook geroken, maar was ik me toen er uh, niet bewust van dat die geur een onderdeel was van het kunstwerk. En wanneer wist je dat? Dat wist ik pas toen ik uh, stage ging lopen in het stedelijk. Ik was toen inmiddels al uh, afgestudeerd op uh, geur, de rol van geur in kunst. En ik ging zoeken in de database op geur, trefwoord geur. En daar stond de Binary. Ik dacht, oh, wat fantastisch, hier moet ik meer van weten. En toen... Nou, ben ik er meer onderzoek naar gaan doen en toen het stedelijk weer open ging... ...toen was ik bijna euforisch dat ik die geur weer kon ruiken. Ik kom hier zo vaak als ik kan. Ik werk hier vlakbij en dan ga ik af en toe naar het stedelijk. Dan ren ik meteen via de eretrap naar boven om te inhaleren, om de beanery te inhaleren. Ik vind, dat, ik vind dat fantastisch, een kunstwerk met een geur. Omdat geur echt beleving is. Geur is herinnering, geur is emotie... Kijken is altijd op afstand. In Een museum, je mag niks aanraken, je moet afstand houden. Maar die geur, die dringt mooi wel mijn lichaam binnen. Die, die, die komt binnen in mij en ik beleef dit kunstwerk echt. En dat was ook de bedoeling van uh, Kienholz. Hij wilde niet alleen een bar maken die er zo uitzag als een bar. Nee, kijk, het is een drie-dimensionale installatie. Dus dan kun je ook geuren toevoegen, dan kun je geluiden toevoegen, dan kun je het maken zoals die bar echte was. En zo moet het ook geroken hebben. Hoe heeft hij die geur dan uh, gemaakt? Keynote heeft die geur zelf gemaakt door echte as te nemen en bier en mottenballen. En zijn eigen urine. En dat heeft hij op een ventilator gesmeerd destijds. En dat blies zo door de binary heen. Keynote heeft ook een potje meegegeven... Toen ik hier stage kwam lopen in het stedelijk... toen heb ik bij de afdeling restauratie dat aan dat potje mogen ruiken. Er zat een soort grijze substantie in en ik vond het ontzettend spannend. En dat is wat ze hebben gebruikt om uh, inclusief een recept... wat de weduwe van Kien ons heeft gestuurd... om de geur weer na te maken. En het urine, de urine die is vervangen door ammonia. Dat heeft ongeveer dezelfde geur als oude urine. Waarom is het belangrijk dat die geur... Uh bewaard blijft. Nou, geuren zie ik als vervliegend erfgoed, maar wel degelijk onderdeel van ons, ons verleden. Juist omdat het vervliegt moet je dat bewaren, want geuren die veranderen. We uh, krijgen andere gewoontes. Nu is er bijvoorbeeld een rookverbod. En In de kroeg zal het niet meer zo ruiken in de toekomst. Over 40 jaar zullen mensen niet meer weten dat dit onderdeel is van ons collectief geheugen, deze geur. Als ik aan kroeg inkom. kom waar gerookt mag worden, dan ruik ik de Binary. En, en hoe wordt die geur nu verspreid in de Binary? Nou, naar wat ik weet euh, ligt die geur op een schoteltje. En het is ergens in de Binary euh, verstopt, maar ik weet niet waar. Dan moet je neus achterna gaan, denk ik. Ja, dat is mooi, hè? Wat kunsthistorica... Caro Verbeekla zegt dat die geur van dat kunstwerk... van die stamkroeg bij je binnenkomt. Want dat is ook zo. Die geurmoleculen dringen echt je neus in je lijf binnen... en neemt ze meer naar buiten. De binary is in 1965 uh, gemaakt door Edward Kienholz... maar hij heeft veel meer van dit soort drie-dimensionale ruimtes in elkaar gezet. Uh, vaak met de hulp van zijn vrouw Nancy... Waaronder ook een replica, naar eigen inzicht, van de Amsterdamse Buurt De Hoerengracht geheten. En ook eentje van een psychiatrisch ziekenhuis waarin hij ooit werkte. De State Hospital. Of de Hoerengracht ook uh, geur had, weet ik niet. Maar dat State Hospital uh, zeker. Daar heeft hij zo'n typische ziekenhuisgeur van ontsmettingsmiddelen aan uh, toegevoegd. En dit is Studio Itsela over geur. En wat hangt bijna ongezakend aan die geur vast? Ja, smaak. Luister naar Ietserda's huisschrijver Niek de Vries. Smaak. Prei was mijn favoriete groente. Maar al een paar weken smaakte het me slecht. Het irriteerde me. En op een dag bracht ik een bezoek aan smaakexpert Hans. Hij onderzocht me en deed verschillende wetenschappelijke proefjes maar hij kwam niet achter de oorzaak van mijn kwaal. Teleurgesteld vroeg ik me af of het misschien met iets diepers te maken had. Ik wist dat Hans een intelligente man was... en hoopte op een wijs en diepzinnig antwoord. Maar hij was opvallend nuchter. Hij stak een wortel in zijn mond en zei... Diepzinnigheid is een leugen... Denk daar maar eens over na. Niek de Vries. Ja, dit zaakje stinkt. Dit is Studio daar over reukzin. Wist u dat de seksuele lokstoffen van het varken... identiek zijn aan die van mensen? Die lokstoffen, dat zijn de feromode, die de aantrekking tussen de seksen bevorderen... die stoffen zijn dus precies hetzelfde bij mens en zwijn... En toch hebben verreweg de meeste mensen niet zo'n interesse... in het liefdesleven van Zwijnen. Hoe kan dat nou? Met deze een beetje verontrustende gedachte in het achterhoofd... gaan we nu naar het eh, Friese dorp Echtenerbrug... waar op het land van boer Jaap Freerichs de varkens een prachtig leven hebben. Ze kunnen zelf kiezen of ze lekker binnen liggen of buiten ravotten. En in plaats van kunstmatige inseminatie... mogen de varkens genieten van echte vleeselijke liefde. Meneer Beer van Zwijn is er al helemaal klaar voor... Mevrouw Zeugstra heeft nog enige reserves en haalt koket haar neusje op. Of is dat uitdrukken schijn? Psst. Ga mee naar boerderij De Kimpernaar aan de echter naar brug voor een intieme piep- en knorshow. Het is nu weer te slaan. Ja, blijf maar lekker liggen, jongen. Een flinke ballen trouwens, hè? Ja, dat zijn flinke jokken. Hey. Het is een beest, hè? Hé, hey, word wakker. Kom maar. Kom maar, jongen. We gaan nog eens even kijken of het al tijd is. Een uh, zeug is namelijk een uh, paar dagen is hij berig. Maar het is maar een halve dag dat hij uh, echt uh, gedekt kan worden. Dat hij goed... Uh... Kom maar. Ja. Het ruiken, het is altijd ruiken. Kijk, uh, volgens mij kan zo'n beest ook niet kijken, want als jij wil kijken of die tochter is, moet je het ook kunnen beredeneren. Moet je weten hoe die eruit ziet als hij niet tochter is, en uh, of die hij wel tochter is. Dan, heeft al, dan staat hij te pissen. Dat zijn de jongeren ervan, kan je nagaan, van die moeder. Maar dan staat hij te pissen en daar ruikt aan. hij uh, aan. Gaat, daarna gaat hij... Die zeug in de flanken stoten die beer om juist de urine los te krijgen. Maar ja, het beest staat nu juist zichzelf wat te pissen. En die zeug die zal ruiken of hij te maken heeft met een mannetje of met een vrouwtje. En als hij dan berig is en hij ruikt een mannetje, dan komt hij op een idee. Ik denk dat hij tussendoor niet door heeft of het nou een mannetje of een vrouwtje is, of dat het hem überhaupt interesseert. In het seksleven van een varken speelt de neus wel een grote rol. Ja ik denk dat dat het enige is wat een, wat een rol kan spelen want kijk als jij of ik aan seks denkt dan denk jij aan je herinnering misschien en dan heb je daar zin in vanwege die herinnering want als je nog nooit gedaan hebt kan je er ook geen zin in hebben zo moet dat volgens mij bij die beesten in elkaar steken zo van ze hebben geen herinnering ze kunnen die plaatsen. Okay, nou me kijk nou zit hij te stoten en op een gegeven moment is die, die is pas uh, die is bereid als die beer erop springt. En dan blijft de zeug ook staan. Dat is de sta-reflex. En met de KI, wat we in het begin deden, dan kwam hier die uh, inseminator. En die ging achter die zeug staan. En die drukte met zijn handen op de lenden van die zeug. En als die dan bleef staan, dan ging die op die zeug zitten. Echt zitten. En als die zeug er nog bleef staan, probeerde hij een beetje met zijn hakken in beweging te krijgen. Maar dan nog niet. Dan zei hij oké. Okay, er was zo'n Brabant en dan zei hij van hij staat als een burgemeester. <laughs> en, en dan werd hij geïnsimineerd. Wat ik ooit gehoord heb, yeah. is dat die pheromonen, pheromonen van varkens... dat zijn dezelfde lokstoffen als wij mensen hebben. De pheromonen. Oh, dat is van varkens, een idee. Mens is hetzelfde. Oké. Okay. En je parsen voor mannen, om vrouwen te verleiden... daar ja. zitten is het, is het gewoon varkenspheromonen in. Maar ik merk niet dat je bezoekers komen en dat hij beer erop reageert. Misschien dat de moderne mensen weinig pheromonen nog afstappen. Of die weer ruikt. Want Wat? aan de andere kant. Vroeger had je een spulletje dat heette boormeet. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig gebeurt. Ja. Maar dat was om, om varkens. om ze gewillig te maken ja. voor de beren. beren. ja. En dat wordt weer van vrouwenurine gemaakt, van zwangere vrouwenurine. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk ja. is er een hele grote. Soort, soort relatie tussen varkens en mensen. Ja, ik denk er ook vaak aan dat ik denk zo'n beest is. Uh, het lijkt heel veel op, uh, op mensen. hadden ze niet. Een paar genen extra-chromosomen? Ja. Dat weet ik niet. Ja. Nou, ik heb niet het idee dat hij al veel zin heeft als ik het zo hoor. Ja. Nou, dat wordt hem niet. Dan gaat hij gewoon lekker terug. Ja. Je moet toch wat moeders voor moeders bij, volgens mij. <lacht> Of wat aftershave, als je het over toch? Ja. Nou jongen, als je geen zin hebt, moet je het niet doen. Ik denk altijd bij die bier, als een meisje zegt nee, dan is het ook nee. Kom maar, jongen. Kom maar. Jaap Freerigs over het liefdesleven van varkens. Die aandacht krijgt oh. die beer. Kijk, hij is nog niet klaar. Ja. Ah, hij wil wel. Ja, ja het begint <laughs> echt te komen. Het zou me niet verbazen als hij vanmiddag of vanavond gedekt wordt. Kom schatje, je ruikt zo lekker. Dat ja. <laughs> heb je een heerlijk lucht hierop. Ja. Jaap Freerigs dus. Over het liefdesleven van varkens die dezelfde sekslokstoffen hebben als wij mensen. Vinden we misschien dat zwijnen zo stinken omdat we onszelf ruiken, maar dan net even asynchroon? Het zou zo maar kunnen. U luistert nog steeds naar studio Itserdaar van de VPRO op Radio 1. Voor al uw verhalen met een opvallend luchtje. Dan nu een verhaal uit Schotland over een wonderbaarlijke vondst op een verlaten stationnetje in de Schotse Hooglanden. Dit verhaal begint met een treinreis die ik in de jaren tachtig maakte voor de VPRO. Over de Line. het was door de Schotse Hooglanden. We hebben in kyle de trein gepakt naar Agnesien, een gehucht halverwege Kyle en Inverness. Daar, waar de treinen elkaar passeren, is het station en het stationshotel tegelijk. Nagin, rails naar het zuiden en rails naar het noorden die tussen de bergen verdwijnt. En bij het stationshotel worden de sporen even dubbel. Een paar huizen, een winkeltje met een postkantoor... een school met vier kinderen waarvan er maar eentje echt in Agnesheen woont. De eigenaar van het stationshotel is blij om twee gasten te hebben... want hier stapt bijna niemand meer uit. Alleen s'avonds is er wat leven in het hotel. Waar ze vandaan komen weet ik niet... Maar de mannetjes zijn oud en we schrompen. Oh, Achna quite good for weather. Maar ze schrikken als ik zeg dat ik door wil reizen langs de no, kailijn go, do richting Aa Shellech. van Achna oh it's terrible. It's always raining. Aa Shellech for the next station. Aa was oh is maar ik ben juist in Schotland om dat Schotse gevoel te krijgen... van eenzaamheid, regen en de melancholieke klanken van de doedelzak. De moerassen, de bergen in de mist, de pijloos diepe meren... geesten, fantomen en verhalen. Dus de volgende dag neem ik de trein naar Agnesjellach. Ik stap eruit, het regent. In de verte een cottage of drie. Geen leven. Ik moet drie uur wachten tot de trein in Inverness omgekeerd is... en de route weer terugneemt. Ik loop een rondje, rook een sigaret en nog eentje. Er is een piepklein wachthokje. Als de regen te hard wordt, stap ik binnen. Kale bank. Ik zit. Weer een sigaret. Wacht op het geluid van de trein... dat al een half uur voor hij echt stopt te horen is. Althans, in ons eigen Agnesheen. Ik doezel, ik doezel. En opeens, ik moet kijken. Onder de bank waarop ik zit, staat een pakje. Het is in gouden glimmend papier gepakt met een strik in veel kleuren erop. Klein, vierkant, als een doosje. Ik pak het op, voel het in mijn hand. Ik zal het in in afgeven. Wie weet komt er nog iemand voor. Maar ja, wie... Mijn vingers spelen met de strik, terwijl mijn geweten vecht met mijn nieuwsgierigheid. Ja, ik open het. Ik open het pakje en daar is een donkergroen gemarmerd doosje. Poisson staat erop. De binnenkant van het doosje is diep paars. en Het flesje is nog mooier, ook paars. Elegant ovaal met subtiele gouden lettertjes. Poisson, eau de toilette, Christian Dior, Paris. Zo kwam Poisson in mijn leven. En als ik ook mijn geld had, kocht ik het opnieuw. 72 euro voor 50 milliliter. Soms zaten er jaren tussen. Mijn allereerste flesje van dit hemelse parfum. Was het een cadeau voor een matresse? Is de man die het kocht met lege handen bij zijn vrouw thuisgekomen? Ik heb dat eerste flesje, al lang leeg, hier, nu, voor me staan. En als ik het dopje eraf haal, zweef zo er zoete vlaarden mijn neus in. Onbeschrijfelijk zoet. Waren de patchouli-meisjes van vroeger eenvormige hippie-exemplaren... of iets wat daarop leek? Als ik ook maar een vleugje poisson ontwaarde... zag ik sterke, onafhankelijke, individualistische vrouwen... met een duidelijk eigen stijl. Vrouwen kordaat in het leven staand... gehuld in een geur van romantische beloften... Al die jaren zocht ik poisson op. Op vliegvelden spreidde ik liefdevol een wolkje op mijn polsen. Parfumerieën waren mijn voorportalen van geluk... als er tenminste een poisson verstuivertje stond. Er kwamen meer poissons met prachtige namen. Hypnotic Poisson, oh sensuel. Midnight Poisson. Poisson pur. Ooit aangeschaft bij gebrek aan mijn eigen poisson, maar nee. Dan mijn poisson. De eerste, de beste... Christian Dior zei... Some perfumes are born a myth. Mysterieus, revolutionair. Dior's ultieme verleidingswapen. Geen man meer veilig als je poisson om je heen hebt. Exotische alchemie. Met een verleidelijke mix van fruit en amber. Verwarmd met honing en musk. Onvergetelijk orientaals. En toen... Vorig jaar dit nieuws. Een man die zijn hond uitliet op het strand in Engeland... heeft daar aardig wat geld mee verdiend. Zijn hond ontdekte een klomp braaksel van een walvis. De Engelsman die mijn poisson rêve, mijn poisson-droom, verstoorde. Dus so, als ik walking along, she's messing about with this... I got a bit closer, I thought, no, it's a big stone. Why is she messing with a big stone? Of liever zijn hond, die begon te blaffen... bij een klomp rotzooi op het strand. And then I picked it up, I Potvisbraaksel. It turns out the vomit is worth a fortune. Braaksel wordt gebruikt voor het maken van parfum en is erg zeldzaam. The smelly whale secretion could be worth hundreds of thousands of dollars. Het kan niet waar zijn. Is potvisbraaksel het duurste ingrediënt van mijn poisson? Whale vomit. Potvisparfum? Just smell of that. That's very Funny, strong. But the more you smell it, the nicer it becomes. Hoe langer je ruikt, hoe lekkerder het wordt, zegt de gelukkige vinder. Tja, misschien geldt dat wel voor meer geuren. Maar braaksel gebruiken om parfum te maken? Het blijft een vreemde gedachte voor medewerker Jacqueline. Ze is uh, nog steeds niet van de schok bekomen... en ze weet niet of ze ook nog poisson zal kopen. Jaren geleden uh, bezocht ik het Parfumflesjesmuseum... ergens in Noord-Holland, mee ik, En daar mocht ik ook ruiken aan een potje met echte, pure... Amber uit de potvisdarm. Ik kan me de overweldigende, diepe geur niet meer precies herinneren. En dat werkt zo bij geur, heb ik me laten vertellen. Het luikje in het hoofd gaat pas weer open als je het weer uit. En dan is het: ah ja! Maar ik weet nog dat ik mijn neus boven dat potje hield en dat het toen van. Ja, het kwam dus rechtstreeks binnen. En wat ik verder nog weet van dat museum is dat de parfum niet eeuwig goed blijft in het flesje. Ook niet als het nooit is geopend na aankoop. Dus als het parfum niet meer wordt gemaakt... kun je de geur niet precies zo bewaren als die was. Er zitten altijd chemische processen... die vinden altijd plaats in dat potje. Waardoor de grondstoffen met elkaar reageren... en uh, de geur onherroepelijk verandert. Net als herinneringen eigenlijk. Die zo zijn verbonden met emoties. En één van die emoties is woede. Studio Itzada daar luistert u nu naar, verplaatst zich nogmaals naar het groen van Nederland. Naar de polder. Beboste uiterwaarden, kronkelende weggetjes, sloten met eenden en zwanen, maar ook stank. Waar kan een duurzaam, groen, afvalcompenserend bedrijf... beter staan dan juist in zo'n buitengebied? Zegt de ene partij. Sommige bewoners in de omgeving zijn het daar niet mee eens. En dat is mild uitgedrukt... Zij zijn de andere partij dus. Luister naar een voorbeeld van Gelderse conflictstank. Het milieu klachten en informatiecentrum van de provincie Gelderland. Ik heb hier een, 41 stankklachten uh, in het derde kwartaal. Maar, maar zijn er nog extra klachten geweest? Vanaf oktober, 2 oktober, uh, zijn dat zo'n zeg maar, zo uh, ja, zo 20 klachten. Een misselijk makende lucht is het gewoon uh, waar je een hele veeën, zoete wee lucht... 2, 3, 4, 5, 6, 7 in november. Uh, er zijn heel veel klachten geweest over stank en geluid. En dat gaat veel verder dan het bekende verhaal van de stedeling... die op het platteland gaat wonen en die klaagt over mest. Uh, je moet er maar eens even gaan ruiken, je wordt er echt onpasselijk. 1, 2, 3 en een, twee, drie, in december. Je ruikt dus altijd het bedrijf wel ergens. Er zijn mensen die vinden dat het een ammoniaklucht is. Er zijn mensen die vinden dat het af en toe ruikt naar coniferen. Er zijn mensen die denken dat het een soort destructieverhaal is. Nou, ik noem het altijd een soort indringende rottingslucht. En ja, het slaat op je keel... En het is gewoon smeren. Februari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in februari. Nou, de klachten komt een hoofdzaak van een paar uh, buurtgenoten die van het begin van geageerd hebben tegen dit bedrijf. Die vinden dus dat uh, en dat heeft hem ook eens gezegd, bedrijven horen zo, we zien het zo niet in het buitengebied thuis. En hij uh, vindt dat hier, uh, ja, dat hier uh, iemand die hier is komen wonen, dus geen hinder van wat meer mag ondervinden. Terwijl de mensen die hier zelf uh, van ons hebben wonen, die zeggen, ja, het hoort bij uh, inderdaad in het buitengebied. Het is een milieuvriendelijke bezigheid. Daarnaast maken we een eindproduct wat erg veel gewild is uh, als compost voor verbetering van, van die zware kleigrond waar we wonen. Dus er wordt denkbaar gebruik van gemaakt. Nou, er wonen 25, 30 uh, mensen rondomheen. Dus in een straal van een paar honderd meter, 200, 250 meter van de composteerplaats. Wat vindt er dus, uh, ja, nogmaals, uh, eentje vooral. En een andere die uh, ook regelmatig mee doet klagen. Maar je zei de eigenaar van het bedrijf kan je bloed wel drinken? Ja. In wat voor zin? <laughs> neem je dat nou Ja, dat neem ik op. Nou, dat wij natuurlijk gewoon het bedrijf gewoon een beetje moeilijk maken. Maar volgens de eigenaar uh, bent u de enige klager... En klaagt u heel veel, want er waren bijvoorbeeld 16 februari al 14 klachten in die maand binnengekomen. Het aantal klachten zou 14 kunnen zijn, maar die zijn zeker niet allemaal van mij. Gelet op de integriteit van de provincie mogen ze geen namen verstrekken. Het enige is, de provincie geeft dus door dat het stinkt en die geeft een locatie aan. Maar mensen zijn nogal redelijk gelovig in deze contraille en het gezag is een... Uh... Een uitvloeisel van ons lieveer. En daar ga je niet tegen in. Dus als de overheid de regels stelt, dan moet je dat accepteren. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in februari. Maar het is gewoon een smerige lucht. Ik bedoel, is, uh, daar is iedereen het over eens. En ook de onderzoekers en ook de provincie. Die zegt gewoon dat het soort geuren afkomstig van dit soort bedrijven meestal niet erg aangenaam zijn. En dat is een, een, een feit. <lacht> Een feit. En dit is een reportage van een paar jaar geleden. Sindsdien is besloten om een grote biomassa-centrale te bouwen... vlakbij de regionale velstort. En daar zou dit bedrijf een plek krijgen. Maar tot op de dag van vandaag staat het nog te stinken in het landelijk groen. Ik heb even een uh, lijstje gemaakt van geuren... die bij mij in het hoofd een laadje doen openschuiven. Een gevoel losmaken. De geuren... Van de oude buizenradio bijvoorbeeld, naast mijn kinderbed. Als ik de knop omdraaide, kwam die radio langzaam tot leven. Met de elektrisch geladen geur van opgewarmd stof... op de oude buizen die binnen de kast opgloeide. En uh, ook de geur van het linnen doek aan de voorkant over de speaker heen... waaruit dan jarenlang verzamelde moleculen van koffiedampen... sigarettenrook en boemwas los trilden door de radiostemmen. En uh, ja, de lijkgeur van een dode duif die me tegemoet zwaaide. van onder de rozebottelstruiken. Terwijl ik van school naar huis wandelde op een, uh, op een warme lentedag. En ik moet ook denken, maar die, die geur heb ik eigenlijk nooit geroken. Ja, um, nou, die heb ik wel geroken. Eén keer uit een flesje van, uh, van stenen. De, ste de geur van steen, die wordt gemaakt in India. daar worden stenen uh, bij de gangjes is dat geloof ik. Er word, worden word, word, word, word, word platstenen neergelegd. In de zon in de, de, de bakkende zon. Er wordt olie opgedaan. En dat, uh, dat bak dan. En dan haren ze olie. Schrapen ze er vanaf. En die stoppen ze in een flesje. En die hebben de geur van stenen. De geur van mineralen. De geur van stenen. Is dat niet mooi? Goed. Dan nu naar mijn buurtje in de Haarlemse binnenstad. Naar mijn buurtkapper. Gaat u mee? Welkom bij Kapper Martin. In mijn kapperzaak heet ook Kapper Martin. En uh, ja, ik ben ook kapper Martin. <laughs> het, is, uh, het is een oud winkeltje in de Vijfhoek in Haarlem, het oude centrum van Haarlem. En het, ik heb het ook heel oud ingericht, mijn winkeltje, want ik hou van oude spulletjes. En uh, ik heb een heel mooi oud kappersmeubel, waar iedereen zijn scheerlaatje vroeger had. En ik heb oude stoelen en ja, van alles. Ja. Alleen zelf ben ik niet oud. <laughs> <laughs> en, en voor mij, uh, ja, heb er van alles gezeten. In de jaren negentig zat er een uh, kledingzaakje in. En uh, in de jaren tachtig heb er een treinen, modeltreinenwinkel ingezeten. Een kantoortje heb er zelfs ingezeten. Uh, ja, van alles heb er gezeten. En heel vroeger, wel vijftig, ja, ik denk in de jaren zestig... Eh, zat er een brandstof- en petroleumwinkel in. Echt zo'n water- en vuurwinkeltje van matte kloppers, aanmaakhoutjes, groene zeep en natuurlijk brandstof en petroleum. En dat was de familie Hogewey. die uh, heb ik ook een foto van hangen in mijn winkel. Een oude, oude foto met een oud echtpaar ervoor, echt nog met zo'n hoedje op en een lange jas aan. En, ja, die staan nog voor de deur van, van de winkel van, uh, van toen. Ik heb hieronder een kelder en ik zal hem even open doen. Dus, ja, het is echt nog een oude kelder waar je in kan staan. En die loopt helemaal onder mijn winkel. Even mijn luik openmaken. En dan ga je met je hoofd in de kelder en dan ga je zo ruiken. Nou, dan ruik je nog de brandstof en petroleum. En er zit ook een gemetselde muur in. En daar hield hij zijn konijnen, die man. Maar slagkonijnen hield hij. Uh... Dat heb ik weer van zijn dochters gehoord. Twee oude dames, die kwamen een keertje langs. Die vertelden over die kelder. En één keer in het jaar dan ga ik mijn kelder in om mijn kerspullen te pakken. En dan moet ik gewoon weer aan, die oude, aan dat echtpaar denken. Want ja, dan ruik ik gewoon die, die, die muffe kelder, petroleum, brandstoflucht. Die komt gewoon... Die zit dan in mijn kerstspullen. <laughs> ja, ja dan, dan heb ik wel dat beeld van die man die dan daar zijn konijntjes inhield in die kelder tussen de petroleumvaten. En, uh, ja, dan denk ik, ja, ik zou ze wel ontmoet willen hebben. Dus zo blijft die herinnering van vroeger dat iedereen nog op kolen en op uh, petroleum stookte. Ja, die blijft hangen in mijn winkeltje. Die lucht, die blijft er. Die geur. Dank Kapper Martin in Haarlem. En dit was Studio Itzerda. Volgende week zondag dan zijn we terug met het laatste deel... van ons zintuigend vierluik. Dan gaat het over het zintuig dat ons als radiomakers... wel heel erg lief is. Het gehoor, de oren, luisteren dus. En straks naar zeven, Bureau Buitenland over de ontvoering van twee Nederlanders in Jemen... over de protest in Turkije, Nelson Mandela... en aandacht voor het ECB, de Europese Centrale Bank. Tot volgende week. Genoeg studio Itza daar voor vandaag, luistervrienden. Het was ons een groot genoegen u... aan geen zijde van uw radiotoestel te treffen. Tot een volgende keer maar weer. Aloha.